1 uur. Doral Negens met het NOS-journaal. De basisscholen, kinderopvang en het speciaal onderwijs... kunnen onder voorwaarden na de meivakantie open. Ook mogen kinderen en jongeren meer gaan sporten. Dat staat in het advies van het Outbreak Management Team... dat de NOS heeft ingezien. Als er eind mei geen grote corona-uitbraken zijn geweest... kan ook het voortgezet onderwijs zich voorbereiden op een heropening. Het advies voor verzorgingshuizen is om de bezoekregeling niet te versoepelen... Over de kappers is nog niets afgesproken. Wel mogen tandartsen en mondhygiënisten weer aan het werk. Vanavond maakt premier Rutte meer bekend. Een week voordat er door een Nederlandse luchtaanval in 2015 in Irak zeker 70 burgers omkwamen... had een Amerikaanse commandant al gewaarschuwd dat er veel burgers om zouden kunnen komen. Dat staat in een Amerikaans onderzoek naar de aanval. Het is een van de documenten die de NOS en NRC in handen hebben gekregen... De Tweede Kamer heeft meerdere keren om het onderzoek gevraagd... maar volgens minister Beijleveld was het een vertrouwelijk document. Ze heeft altijd gezegd dat de zaak is onderzocht... en dat de aanval volgens de procedures is verlopen. Dat er door Amerika kanttekeningen bij zijn geplaatst... en dat de procedure daarna is aangepast, is de Kamer nooit verteld. Vanwege de coronamaatregelen is het jaarlijkse Oktoberfest in Duitsland geschrapt. De autoriteiten van Beieren en München vinden het niet verantwoord. Het Oktoberfest, met veel bier en volksmuziek, stond op de agenda van 19 september tot 4 oktober. Er komen altijd miljoenen mensen op af. Schaatsers Sky Verbij en Daidain Tap wisselen van ploeg. Ze stappen over van Reggeborg naar Jumbo Visma. Dat is opmerkelijk. Tweevoudig Olympisch kampioen Kjeld Nuis tekende onlangs bij Reggeborg. Om juist met sprinters als Verbij en Tap samen te kunnen werken. En nu is dat duo dus weg. Het weer, veel zon, 14 tot 21 graden bij een matige tot krachtige oostenwind. En ook morgen veel zon, iets minder wind en nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Dennis Mooij van de ANWB. Er worden op dit moment geen files gemeld.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 Maar uh, ja, we gaan toch uh, het komende uur allemaal mooie, redelijk oud-Hollandse kerstliederen draaien voor u. Uiteraard af en toe ook een nummer wat wat nieuwer is. Want uh, heel veel kerstplaten die ik heb opgezocht, uh, en ook met behulp van uh, Cor Draaier... die meestal de muziek beschikbaar stelt voor het programma... was het erg moeilijk om ook echt al die kerstmuziek te vinden... waar ook de kwaliteit nog goed was voor de uitzending. En trouwens als opening hoorde u Louis David met Weekje nog wel oudje... Een opname uit 1928. Onderweg zometeen Johnny Jordaan. Met de Jordaan in de hemel. Ook Corrie Konings komt eraan. Maar eerst hier een hit uit 1975. Het is Ben Kramer met Winter. De kou is gekomen. kaal worden bomen. Hai, hai, hai. donkere wolken. Hai, hai, hai. Nog even en de sneeuw valt uit de lucht. Laderen vallen, snel zal het winter zijn. Stormen en regen kunnen we tegen over oh, de heerlijke tijd. De winter is weer in het land. We liggen niet meer op het strand. We trekken warme jassen aan. en zaten op de baan. De sneeuw die. Heen. De kerstman is weer op de been En kinderen spelen in de straten Met hun sleen Ik zit me te warmen ei, ei, ei. Bij jou in je armen Dicht bij het haar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 the snare Lee, duizenden vlokken, twinkelende lichtjes, oh wat een nacht. Een heldere ster die velen zal lokken, een klokje luidt in de toren zacht. Rinkelende bellen, kinderen vertellen van de lieve kerstman met zijn snee. Sterren die verlichten, vrolijke gezichten, de sneeuwman lacht en alles doet mee. Vrolijke mensen, goede wensen, kaarsen branden, geven de handen. Het is door de eeuwen een oudere vrein, het zal weer vrolijk kerstfeest zijn. Rinkelende bellen, kinderen vertellen, van de lieve kerstman met zijn zee. Sterren die verlichten, vrolijke gezichten, de sneeuwman lacht en alles doet mee.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 Zijn al bestaan, net zoals in zal oud Amsterdam. Ik zou er hoog in de lucht ook een torenklok zo als als de beste in Amsterdam. Ik zou het weten, alle wil ik het graag. Het blijft de narde een vrouw Zou er ook een Jordaan in de hemel bestaan Net zoals in mijn naam Amsterdam. De buurt waar ik geboren ben en als kind heb gespeeld, waar ik alle straten en pleinen ken, waarmee ik lief en leed heb gedeeld, die eens verladen, het doet me nu al pijn, die deed.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 Amsterdam Het zal er hoog In de lucht Ook een zo Lang Als de wester in Amsterdam Maar ik zal Het nooit weten Al het wil Ik het graag Want het blijft zou er ook roken Jordaan in de hemel bestaan? Net zoals in mijn angst. de muziek van Johnny Jordaan met een Jordaan in de hemel. En de avond je muziek van Corrie Konings met rinkelende bellen. Ja, morgen en overmorgen is het kerstmis. Veelal zo aangeduid door Rooms-Katholieken... of kerstfeest, veelal zo aangeduid door protestanten... is van oudsher een belangrijk midwinterfeest. En door christenen wordt dan de geboorte van Jezus Christus gevierd. De evangelisten Lucas en Matthäus beschrijven de geboorte van Jezus in de Bijbel... En vooral Lucas geeft brede aandacht aan de geboorte van Jezus in Bethlehem. Het komende uur alleen maar mooie oud-Hollandse kerstliederen. Af en toe eventjes een, een ander liedje zoals u gewend bent in het programma. Zandvoort uit Zandvoort, hier op de lokale nummer van Zandvoort. Onderweg zometeen Heintje, ook Erik Christiani met Spring maar achterop. Is geen kerstnummer. Maar eerst hier Hanny met Vrolijk Kerstfeest. De kerstbom staat weer in de kamer.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 listen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 De muziek van Erik Christiani met Spring maar achterop... en daarvoor Heintje met Morgen wordt de boom versierd. Ja, morgen is het de eerste kerstdag. En het kerstfeest wordt in de westerse christelijke wereld... en in sommige kerken van het Oosterschristendom gevierd... op 25 december. In die Oosterse kerken, die de Julianische kalender gebruiken... voor een liter Russische kalender, zoals de Russische Orthodoxe Kerk... en de Ethiopische Orthodoxe Kerk, wordt het dertien dagen later gevierd... En in veel streken zijn er tevens speciale vieringen op de avond ervoor. Zoals vandaag, kerstavond. of middernachtmis. Middernachtmis, moet ik zeggen. En of op de dag erna. In West-Europa wordt op 25 december als eerste kerstdag. en 26 december als de tweede kerstdag beschouwd. En u hoort nu André van Duin met Komt Allen te Samen. Een hele mooie medley. Komt Allen te Samen. Thank you. Ik mijn bo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 Tafel voor ons twee gedekt. Ja, ik wil het zo gezellig maken. Steek een kaas aan, want ik ben niet meer alleen. Nee, ik had dit echt niet durven dromen Toen ik vroeg: kom jij met recht bij mij? Maar je zei. Dat jij heel graag wou komen Nu ben je straks hier bij me Een avond hier met jou Ik steek voor ons Jaren. De piek lijkt net een echte ster. De hemel is voor mij weer helder. Nu ben je straks hier bij me. Een avond hier met jou. De lokale omroep CFM Zandvoort in Zandvoort uit Zandvoort met ik verlang naar kerstmis. En daarvoor hoorde u André Haas en minst, ik steek voor ons de kaarsen aan. Ja, morgen is het kerst, vanavond is het kerstavond. En hoewel Pasen theologisch gezien veel belangrijker is, wordt buiten het, het kerstfeest in het westen veel nadrukkelijker gevierd. In het christelijke oosten is ook buiten de kerk het paasfeest belangrijker. En speelt daarnaast het grote feest van... Uh, Epifani een belangrijke rol in de Ethiopische Orthodoxe kerk in Epifani. Timkat in het arm Haars, zelfs de belangrijkste christelijke dag. En de Germanen vierden rond midwinter, dat was 21 december, reeds midwinter of joenfeesten. Dat waren er winterzonnenwenden, waarbij het boze werd verjaagd en het licht werd begroet. In de Scandinavische talen heet kerstmis tot of vandaag jul... En zoals ik al uh, zei en als u al gemerkt heeft, alleen maar mooie kerstliederen. Af en toe even een, uh, een ander liedje tussendoor, wat u gewend bent in dit programma. Zometeen de zanger is zonder naam, het is kerstmis. Maar eerst hoort u hier uri Konings met een kaartje met kerstmis. Een kaartje. Jij amershoer, je hoort er niet bij. Zij Terwijl hij verkleint, staat de dure. Loop plotseling zijn kind naar het raam. No!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 Lo- De kranten van oorlogsgevaar om van diefstal en moord maar te zwijgen we sluiten de ogen voor anders verdriet je hebt toch je eigen zorgen een dakloze zwerver veroert ons echt niet als we zelf maar goed zijn geborgen maar om twaalf uur men elkaar een heel gelukkig nieuwjaar voor een heel klein moment in het leven wil iedere het beste dan geven als de klok zijn te wagen so long. tussen kerstmis en nieuwjaar. En daarvoor roepen u de recht zonder naam, het is kerstmis. En op kerstavond en eerste kerstdag wordt er in vele kerken... een kerstnachtdienst vindt dan plaats. Het is vaak een van de drukste kerkdiensten van het jaar... in vele kerken, en zowel in de protestants als in de katholieke kerken. En op eerste kerstdag houden diverse staatshoofden en monarchie. Monarchen, een kersttoespraak die vaak uitgezonden wordt op radio en televisie. En ook de paus houdt bij de sint pieters Basiliek een kersttoespraak. Geeft zijn zegen en wenst iedereen een zalig feest. Een zalig kerstfeest. En dat doet hij ook vaak in verschillende talen. En morgen is het zover. Morgen is het eerste kerstdag. En vandaar ook in deze uitzending allemaal mooie kerstliederen. Onderweg Mieke met een klein klokje. Maar eerst die André Hazen met Ik droom van een kerstfeest in Holland. Ik In Holland, bij maan licht in heldere nacht. Met stemmen van kinderen die zingen. Een liedje dat vrede verwoog. Ik droom van de sneeuw. De bomen, het geluk van de huiselijke hart, van Kerstmis in Oland te dromen is dromen van de mooiste open aard Waar ik ook ben. In verre vreemde landen, of ver op zee in Gods oneindigheid. Waar ik ook toef aan Californië stranden, een beeld van huis, dat raak ik nimmer kwijt. Een beeld van ver, vervlogen kinderjaren, werd tot een droom die ik nooit vergeten zal. Een dag die wij steeds bij elkander waren, waar ik ook ben, die droom ik overal. Ik droom van een kerstmis in Holland bij mij. Leuk van de huiselijke hart. Van kerstmis in Holland te dromen. Is dromen van de mooiste? jij maar steeds die droeve tonen slaan.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 Met z'n allen We houden ons rustig Want we willen niet vallen De kersjes die geven Een schitterend licht Dat schijnt heel leuk In mijn bolle gezicht Het is misschien Een beetje moe Nee, ik ben Een kistboom. Nou mag ik weer, Ernie, Gaat ga zij oh. vooruit Peert, ja. Bert, als jij nou die bal neemt Die is een beetje langwerpig. Dat is meer een soort peer, dat was beter bij jou gezegd ja zeg, je lijkt mijn hoofd op een peer. Nee hoor. Nou goed, ja, ik kijk dan wel in die lange bal. Maar dat jij ook beter in een andere bal kijken. In plaats van die ronde. In die platte bal daar, daar past jouw hoofd goed in. Want jouw hoofd lijkt een beetje op een mandarijntje. Als jij zegt dat ik op een peer lijk. goed, daar gaan we dan. Wij zijn een kerstbal. We hangen in de kerstboom tussen andere ballen. We hebben het heel leuk daar.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 ja, een kerstboom. ja, u luistert nog steeds naar zandvoort uit Zandvoort en zojuist op de radio. Bert en Ernie van natuurlijk Sesamstraat met uh, Ik ben een kerstbal. Uh, een kerstboom, een spar. En het is geen dennenboom. Heel veel mensen hebben een kerstboom, maar we weten eigenlijk helemaal niet de betekenis van. De kerstboom uh, gaat terug op een vruchtbaarheidssymbool. Over de ouderdom van het gebruik als kerstboom lopen de bronnen zeer uiteen. Waarschijnlijk hadden reeds de Germanen voor de kerstring rond die tijd van winterzonnewende, het Juulfeest of Jule en altijd groene boom in huis of op het erf. Vanwege deze heidense wortels heeft de Rooms-Katholieke kerk de boom lange tijd geweerd uit het christendom. En de kerstboom herinnert de christenen volgens. Tot zover het ritme van ZFR. Via de kabel op 104.5.